na de aardbevingen van gisteren. Dat heeft het Witte Huis laten weten. Reddingswerkers in Iran zijn gestopt met het zoeken naar overlevenden. Ze richten hun aandacht nu op de gewonden die hulp nodig hebben. Bijna 300 mensen zijn om het leven gekomen door de bevingen in het noordwesten van het land. Meer dan 2600 mensen raakten gewond. Veel getroffen dorpen waren voor de reddingswerkers moeilijk bereikbaar, omdat wegen zwaar beschadigd zijn. Ook deden veel telefoonlijnen het niet meer. De hulpdiensten hebben in het getroffen gebied tentenkampen opgezet voor alle mensen die dakloos zijn geworden. Dat zijn er volgens de autoriteiten meer dan 16.000. Ooggetuigen bestrijden dat ambulancepersoneel... vannacht in Noordwijk is lastiggevallen. Ook zou er niet met flessen zijn gegooid... heeft een ooggetuige tegenover de NOS verklaard. Kort na sluitingstijd van de horeca... reed een jongen op een bromfiets een voetganger aan. Ambulancemedewerkers zouden zijn tegengehouden... toen ze de gewonde bromfietser wilden helpen. Agenten die te hulp schoten werden bekogeld met flessen. De politie zette daarop honden in, vormde een linie... en dreef het publiek met de wapenstok naar achteren. Eén man werd aangehouden. Het politiekorps Hollands Midden noemt de gang van zaken in Noordwijk onacceptabel. Het korps heeft geen verklaring voor het gedrag van de omstanders. Vermoed wordt dat drank en drugs in het spel waren. Egyptische president Morsi heeft de legerleider en minister van Defensie Tantawi ontslagen. Ook het hoofd van de legerstaf is uit zijn functie ontheven. Verder heeft Morsi een aanpassing van de grondwet teruggedraaid. Het leger deed die aanpassing om de macht van de president te beperken. Morsi maakte zijn besluiten bekend op de Egyptische staatstelevisie. Woensdag ontsloeg hij ook al de nationale veiligheidschef... en de gouverneur van de noordelijke Sinaï-regio. Dat besluit had te maken met de onrust in de grensstreek... die nog steeds voortduurt. De afgelopen dagen zijn niet alleen computers bij overheidsinstanties... en bedrijven door een virus besmet. Ook bankgegevens van particulieren zijn in handen van de daders terechtgekomen. Dat zegt het digitaal forensisch onderzoeksbureau Digital Investigation. Volgens het bureau zijn tenminste 3000 computers besmet. Van zo'n 550 Nederlanders zijn de bankgegevens gestolen, vooral van klanten van ING. Volgens het onderzoeksbureau zit de bron van de besmetting in Oostenrijk. Voetbal. Landskampioen Ajax is het nieuwe seizoen in de Eredivisie begonnen met een gelijkspel. In de Arena werd het 2-2 tegen AZ. Twente boekte thuis een ruime overwinning op Groningen. Het werd 4-1. Feyenoord won met 1-0 van Utrecht. NEC won met 2-0 bij Heerenveen. En Vitesse-Ado eindigde in gelijkspel. In Arnhem werd het 2-2. Het weer helder de nacht, het koelt af tot zo'n 14 graden. Morgen volop zon, alleen in het zuidwesten bewolkt. Later op de dag in het zuiden, kans op een bui. Het wordt morgen, dat is vandaag, ongeveer 25 graden. Er waait een matige wind uit het oosten en zuidoosten. En na morgen blijft het zomers warm, wel met toenemende kans op bijen. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 We sluiten de Spelen vanavond af met Ed van der Bent in het stadion. Markje Thewe en Arjen van der Horst hier in de studio. We gaan door tot 1 uur. En van het oog op morgen lenen we het krantenoverzicht. En we beginnen met het nieuwsoverzicht. Goodbye London. Hier zijn Robert Meder en Herman van der Zand. Geweld tegen politie en ambulancepersoneel. Dit weekenden was het weer raak. In Amsterdam-Noord werden ambulancebroeders lastiggevallen. De politie greep in en toen een arrestant geboeid op de grond lag... kon een van de broeders zich niet inhouden. Hij zei, we komen om te helpen, Mongool. En ook in Noordwijk ging het mis. Een bronfietser raakte aan het eind van een stapavond gewond bij een ongeluk. De ambulancepersoneel kon zijn werk volgens de politie niet goed doen vanwege agressief uitgaanspubliek. Je kan je voorstellen dat als mensen dan ook zomaar aan een slachtoffer gaan trekken, ja, dat had heel slecht af kunnen lopen. Ooggetuigen spreken de lezing van de politie tegen. De ambulancebroeders werden helemaal niet lastiggevallen. De ambulance kwam aanrijden, toen moest er één auto, die stond er nog voor, die moest keren. En toen kwam het ambulancepersoneel en verder zijn ze niet gehinderd. Nou, wel degelijk, zegt de politie. Op een gegeven moment uh, vond toch een groep van ongeveer 100 man het nodig om zich tegen de politie te keren. En daarbij zijn ook verschillende flessen gegooid. Maar dat heeft de politie over zichzelf afgeroepen. Het was vrijwel gewoon rustig. Totdat op een gegeven moment er ontzettend veel politie kwam die een rijtje vormden. En mensen begonnen te drijven. Ja, waardoor mensen soms een beetje in paniek raakten. Mensen kregen wapenstokken op zich. En toen pas werden mensen een beetje dat ze begonnen te joelen. Maar er is ook niet met flessen gegooid. De politie ervaart dat dus anders. Eén persoon is aangehouden. Dat klinkt weinig. Maar de agenten hadden even wat anders aan hun hoofd. Je moet keuzes maken op dat moment. En de keuze is dan om ervoor te zorgen dat het slachtoffer geholpen wordt... en dat de rust terugkeert. De discussie over de peperdure medicijnen tegen zeldzame ziektes... die heeft de baas van het Erasmus Medisch Centrum aan het denken gezet. Het plan van Hans Buller... De overheid moet de farmaceutische industrie deels buitenspel zetten. Zouden wij niet gewoon als Europese Unie tegen elkaar kunnen zeggen... we gaan voor die en die en die ziekte met elkaar als Europa geneesmiddelen ontwikkelen? Het resultaat dan? We zijn niet meer afhankelijk van grote farmaceutische industrieën... die op allerlei manieren hun boeken gesloten kunnen houden... over of ze er nou al genoeg aan verdiend hebben of niet hebben verdiend. De Budder denkt aan een Europese pot van zo'n 10 miljard euro... waaruit onderzoek naar nieuwe medicijnen wordt betaald. Het gebeurt volgens hem al in andere sectoren. Voor de ruimtevaart, voor onze wegen of onze dijken... Ja, laat we nou die verantwoordelijkheid pakken en dan niet eindeloos overzeuren. Laten we naar oplossingen gaan. En chef de mission Maurits Hendricks is super trots op de Nederlandse atleten. Het Nederlandse Olympisch Team heeft uh, in Londen... Goed Toch is er ook een aantal kritiekpuntjes, want de roeiers en de judoka's stelden zwaar teleur. Dat is zeer zeker zorgwekkend, want die hebben niet aan de verwachtingen voldaan. Bij thuiskomst zal Hendricks dan ook een hartig woordje met de twee bonden spreken. Want over vier jaar moet het beter. Het roer gaat om. Dat zijn wel degelijk sporten die goed om zich heen moeten kijken. En wellicht wat veranderingen moeten doorvoeren. En als je dan een cultuur hebt die traditioneel is, misschien zelfs conservatief... Ja, dan is de vraag of je de strijd echt vol kan houden. Maar dat is voor later zorg. Eerst mogen alle sporters genieten van de sluitingsceremonie. Ja, die is nu uh, aan de gang in het uh, Olympisch Stadion hier. Hé, hey, ik hoor Queen. Ik hoor iets bekends. Queen is bezig. Ja, dat is een... Hoe uh, kan uh, dat, hè? Nou, dat is een soundtrack. En uh, zoals we wel meer uh, zaken horen. die uh, niet live worden uitgevoerd. Maar het meeste wordt toch wel live uitgevoerd. En uh, onder de titel Heerkams de Sans. hebben we begonnen aan een uh, deel. waarin een aantal ceremoniële onderdelen zitten. die uh, eigenlijk vast zijn in het ritueel van deze sluitingsceremonie. Want we hebben onder andere de prijsuitreiking gehad. van de marathon bij de mannen die vandaag verlopen is. En dat was de Oegandese hardloper Stefan Kiprozits. die op sensationele wijze die marathon. Van Londen gewonnen heeft in 2 -0 -0 En de 23-jarige Kiprotich die liep in de slotfase van de bekende 42 kilometer en 195 meter weg van de twee topfavorieten uit Kenia. En van wie tweevoudig wereldkampioen Abel Kirui naar het zilver liep in 2087. En Wilson Kipsang. Die lang alleen aan de leiding had gelopen, pakte de bronzen medaille in 37 En zij werden geëerd door dat voltallige 70.000 koppige publiek hier. En ook de vlaggedragers. Die hadden inmiddels een vlag af moeten geven aan mensen van de organisatie. En al die vlaggen die stonden om dat podiumpje heen. Dat kleine podiumpje van die drie topatleten. Prachtig gezicht. terwijl op de achtergrond werden van 303 witte dozen. En die symboliseren dan de 303 Olympische evenementen in 28 sporten. Met, uh, een podium gebouwd, een piramide gebouwd. En ik denk dat een van de dingen die tot nu toe niet gelukt is hier tijdens deze, deze sluitingsceremonie In technische zin is het feit dat op die piramide die in een sneltreinvaart gebouwd werd. Sneller dan in het medige venue, de platforms voor de prijsontreiking. Werkelijk in anderhalve minuut had je hier een piramide van 303 elementen. En daarop zou dan moeten worden geprojecteerd zeg maar, een beeldende betekenis van winnen, verliezen. Bloed, zweet en tranen. Dat lukte niet. Wel op de grote schermen zagen we prachtige beelden. Terwijl we genieten van uh, muziek en de beelden op de schermen. Natuurlijk uh, van uh, de, uh, de Beatles met Imagine uh, horen we nu uh, onder andere. Uh, gaan we naar onder andere zo dadelijk de... Uh, de vrijwilligers die zijn binnengekomen. En natuurlijk de binnenkomst van de nieuwe leden van de atletencommissie. Want dat is ook een vast onderdeel van deze avond. Mooi, hè, John Lennon. Ja, eh, Andy Houtkamp is hier. Jij kent het stadion wel, Andy? Nogal, ja. Het ja. is uh, tien dagen in mijn huis geweest. Ja, laten we luisteren naar, uh, naar de hoogtepunten van uh, het atletiektoernooi. Ja, ja, het was makkelijk. Ja, daarom ben ik hier en ik ga ervoor. Grote, grote knaar. de beste dat ik heb. Gewoon in die wedstrijd een paar pootjes gedaan, maar ik ben blij, man. Het is Bolt en wat wordt de tijd? Wat wordt het? 9,64! 9,64, geen op. Het is 9,64 voor Hussein Bolt. Hij doet het hem toch weer. Hussein Bolt. 62,70 meter 70 voor Rutger Smit, dat is jammer. Ja, kloten. ja. Sorry voor het woord, maar, uh, maar dat is het wel, ja. En ik denk dat ze deze... Oh, ze valt bijna! Oeh, ze valt bijna en dan komt ze toch nog gelukkig over de finish. En doet het heel goed, wint deze serie in de tijd van 22,83. En ik denk dat de Schippers daar niet ver achter zit. Bolt gaat winnen voor Jamaica en de nieuwe leraar Nieuw wereldrecord, 36-85. En dan gaat Nederland gewoon naar de finale. Nederland gaat naar de finale, want hij is als derde op de 400 meter bij de vrouwen. Rudisha doet wat hij moet doen, de wereldrecordhouder In een werkelijk geweldige tijd van 40 en een beetje. Dat is namelijk een nieuw wereldrecord. Voor de perra. Perra is aan de leiding, de vionpje dat vlak achter en de kenia achter, Maar pro-verra niet.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 meer Dan een meter en ze zijn weg. Oh jee, Kringert je is ook geblesseerd. Die houdt op. Die uh, heeft ook iets aan het bovenbeen. Die baalt als een stekker. Ik heb in de warming-up, uh, ben ik helaas geblesseerd geraakt. Het is het laatste startje wat ik deed. Ja, vervolgens uh, scheur je wat af. Ja, dat, vond, dat vonden wij het meest opmerkelijke. En uh, hij zat hier s'avonds ook. Ja. ja, ik was geblesseerd. Dus, uh, is een beetje een Nederlandse houding, hè? Robert Lathouwers die na een halve finale roept van... ja, maar ik kan geen twee wedstrijden achter elkaar lopen. Uh, ook zegt van, ja, ik vond het al zo mooi, ik heb mijn ogen uitgekeken. Nee, je moet balen, je moet hartstikke ziek zijn... als je uh, geen finale haalt of als je geen medaille haalt. Turendi Martina, fantastisch, hè? Finale 100 meter, finale 200 meter, absoluut de wereldtop. Maar net niet. Hm. Ja, maar ik had bij Sadok wel het idee, want dat heet zijn vader. Dat hij in de, de kleedkamer heeft zich wel afgelegen. Hij heeft, heeft, mij. Hij heeft het het is, zijn tas doormidden geschopt en Tuurlijk, zo. Maar goed, ik, ik, ken hebt, hem goed, in zijn reactie is hij, is hij nog wel een redelijk vlak. Dat is wel uh, typisch voor Gregory Sadok. Hm. En uh, natuurlijk is hij doodziekte van. Ja. Maar hij was al heel blij dat hij hier überhaupt was. Veel atleten van Nederland, relatief veel atleten. Um, um, geen medailles, niks. Nee, dat viel mij tegen. Ik had uh, minimaal één, maar toch wel op twee uh, gerekend. Ik had uh, Martina op de 200 meter. En ik had Elko Sint Nicolaas heel hoog staan bij de meerkamp. En onbegrijpelijk discuswerpen, één van de tien onderdelen. Totaal mislukt. 32 meter. Ja. Of 10 meter of 12 meter onder de rest als laatste. Ja, uh, onbegrijpelijk. Ja. En dat, dan is meteen over. Dat is gewoon een onderdeel dat je dan uh, kan skippen. Ja. Ja. Maar die jongen was echt heel dichtbij geweest op Arjen, een medaille. Arjen van der Horst, wat wou je zeggen? En die, de Britten hadden in 1996 één atletiek medaille. Dat ja. Ja. was een drama. Uh, toen Charles van Combenet is daar het hoofd geworden van de atletiek. Die heeft dat tot een succes gemaakt. Is zoiets ook mogelijk in Nederland, denk je? Ik denk dat ze daar al aardig mee bezig zijn. Alleen, laten het nou wel zijn jongens... We praten over atleten die uh, een uurtje of 40 in de week trainen. Ja. en daarvoor 1500 euro bruto per maand krijgen. Wat willen we nou? Robert Lathouwers, jongen van halve finale Olympische Spelen. moet zo meteen een baan gaan zoeken. omdat hij geen toelagen meer krijgt. Greg ook. Nee, die, dokker, die exact, de wordt ontslagen bij Defensie. Ja. Ja. Uh, wat willen we nou? Een lang studeerboete ja. of zoiets. Ja. Ja. Dan vraag ik me echt af, wat willen wij nou? Willen we topsport? We lopen allemaal te juichen. We vinden het geweldig dat er zitten meer dan 1,2 miljoen mensen in dat stadion te kijken naar atletiek deze week. Meer dan 1,2 miljoen. We zitten vanmiddag met miljoenen te kijken, niet alleen op de televisie, maar in Londen naar atleten. En we doen helemaal niets voor ze. Ja. Nou, helemaal niets is wat overdreven, maar nou. je, het kan iets meer, wou je zeggen. En dat doen de Britten ja. dan dus beter, ook Absoluut, geld? absoluut. Nou, stekken, nog, Cameron heeft vanmorgen bij de BBC al gezegd... Uh, tot aan Rio uh, gaan we gewoon net zo door als dat we nu hebben gedaan. Evenveel geld. Zo moet het toch, dan weet je toch waar je aan toe bent. Dat doe je, je wel goed. Die hoeven in ieder geval financieel gezien nergens over ja. in te zitten. Hey Arjen? Het is wel een teerpunt geworden hè, de afgelopen week. Veel verhalen in de kranten, de Ja, En wat na de Spelen gaan we dit momentum vasthouden. Het hele land is enthousiast over de Spelen. Uh, maar er was al wat kritiek ook van tevoren. Hè. Er was een programma gestart mm -hmm. in 2005, de Youth Sports Foundation. Om eh, vooral kinderen aan het sporten te krijgen. Mm -hmm. Nou, dat ging in het begin heel erg goed. Toen kwam de financiële crash. Toen kwam de regering met bezuinigingen. Dan hebben ze bijna het hele programma wegbezuinigd. Een kwart miljard bij het sportonderwijs van staatsscholen weggehaald. En daar is heel veel kritiek op gekomen. Die zeggen van ja, je wil wel zo'n leuke spelen. Een mooi Brits succes. Maar je wil ook voor de lange termijn investeren. En maar je dat, ziet geld, dat geldt toch ook voor Nederland. Als wij kijken wat je aan, aan sport op scholen doet. Dat is alleen maar wegbezuinigd de afgelopen jaren. En nu heb je wel met uh, combinatiefunctionarissen, Mensen die gedeeltelijk in de sport en op scholen bezig zijn. Maar dat is allemaal nog veel te weinig. Je moet er veel meer aan doen. En wij lopen één keer in de vier jaar zo te juichen. Voor de Olympische Spelen. Met z'n allen in Nederland. Laten we dat nou doorzetten. Door dat ook echt te ondersteunen. Ook die atleten. Even terug naar atletiek. Want... Ja. Um, uh, die vergelijking tussen Nederland en Groot-Brittannië. Groot-Brittannië is wel echt een atletiek land toch ook? Met, met ook Co die bijvoorbeeld nu hier de, hier de basis. is. Ja, maar ik geloof Vols niet dat... onze laatste medaille is uit? Ik 92 niet, of zo? In 92, 11 lange. Uh, Ja, Ik geloof niet dat Engeland echt zo'n groter atletiek land is dan Nederland. Nee. Dat geloof ik helemaal niet. Als je kijkt naar de Europese kampioenschap in Helsinki bijvoorbeeld. Daar halen wij twee keer goud en drie keer zilver. Uh, Engeland werd daar toch flink verslagen door de Nederlanders. En ik vind niet dat we naar andere landen moeten kijken. Wij moeten met de mooiste sport die er is op de Olympische Spelen... vind ik persoonlijk, atletiek, moeten wij meespreken. En dat hebben we nu gedaan. We hebben het sprinten, heeft Tjoreni Martina... en de rest van uh, de sprinters, ook de vrouwen, op de kaart gezet. En dat moet doorgezet worden. Wat was het lichtpuntje? Want dat is er altijd. Qua Nederland? Ja. Uh, wat dacht je van de vier keer uh, 100 vrouwen... Drie meisjes van 20 en een van tweeëntwintig. Uh, Daphne Schippers. Ik, ik heb mijn twijfels gehad uh, over de keuze van haar voor de meerkamp. Dit is een meerkampster die gaat hele hoge ogen gooien... als ze zich hier, hier helemaal op stort. Wat een talent. Zij moeten haar moet in doorgaan, ja. in die meerkamp? Ja, in mijn ogen. Ja. En als je dan buiten uh, Nederland kijkt... Als, tenminste als je, uh, ja. uh, als je denkt van nou, nu hebben we Nederland wel voldoende besproken... of is er nog iets wat je eruit wilde plakken? Nou, ik, wat mij opvalt is dat mensen als uh, Rutger Smit, ja. uh, Erika D, die gooien allemaal heel erg ver met de discus of uh, stoten met de kogelver... op toernooien waar het er niet toe do doet. Iemand zei tegen mij, en dat geldt ook voor Elko's en Nicolaas, uh, Gutsis is een heel groot meerkamptoernooi. Daar haalt hij het ene na het andere persoonlijk record... wordt uh, tweede of derde daar... Dan ben je van de wereld, nummer twee of drie. Maar Gutses is geen Olympische Spelen. Die, waar we het eerder al over hadden, die, die, die gedachtegang, daar moet iets in veranderen. Ja, ja met name bij. Uh... Bij Nicolaas zag, zag je het ook inderdaad. Dat nadat hij gegooid had en die 32 meter had gegooid. Nou, je hebt het zelf gezien, hij, hij ging apart zitten. was werkelijk helemaal van de kaart. Dat kan me wel voorstellen, want zijn toernooi was voorbij. Ja, de, maar ik begrijp, ik begrijp maar niet verschil, dat het kan gebeuren. Nee, ik wou zeggen, het verschil is zo ontzettend groot. Ja. ja. Kijk, als je drie keer afspringt op een, op een. Ik noem wat polstuk hoogspringen, wat zijn grote. Beste onderdeel is. Dat kan gebeuren. Maar dit, die hier begreep ik niks van. Maar goed, dat kan gebeuren. Ik, ik weet ook niet hoe dat, zoiets kan. Dat, is de, dat zijn die krachten in de sport die we nooit mm. kunnen vastpakken. Mm. Oké, okay, goed. En buiten de Nederlanders uh, Bolt, denk ik. Bolt, nee. ik vergeten. En, nee. en, en, en Bolt en Ferra. Met name Farah. Je weet, uh, ik zit ook bij heel wat voetbalwedstrijden... Uh, Champions League finale gezeten dit jaar. Ik heb nog nooit, echt nog nooit in mijn hele leven... een stadion zoveel lawaai horen maken... als gisteravond bij de 5000 meter van Mo Farah. Er zijn drie Kenianen, uh, er zijn twee Ethiopiërs... die proberen, of omgekeerd, Mo Farah het leven zuur te maken. 5000 meter lang, met z'n allen tegen één man... Hij heeft 80.000 man achter zich staan. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Ik op heb, ook. Ik heb een koptelefoon... Nee, hij begon helemaal achteraan. Een <tie> boemelrace. Ik heb een koptelefoon op mijn hoofd. Die tetterde van mijn hoofd. Door het lawaai wat die 80.000 mensen gisteravond maakte. Nog nooit meegemaakt. Bij geen enkele voetbalwedstrijd. Nog nooit. Ook niet met Bolt. Ja. Je voelde het stadion ook trillen. Heb je dat ook meegemaakt? Waanzinnig. Door het ik... schreeuwen het stadion voelt trillen. Ik vond het zo mooi. En ik heb uh, echt met tranen in mijn ogen gezeten. Met name na de tien kilometer. Toen zijn dochtertje uh, het veld opkwam. Tegen alle gewoontes in. Dat kind komt. Uh, doorbreekt uh, alles en iedereen. Een, een wat uh, dikker klein kind. Dat uh, naar die hele magere kleine vader toe rent. <laughs> met een vlag in de handen. En zij tilt hem op. En, nou, bijna wel, ja. En, en omhels wordt hij. Ik heb echt met tranen in mijn ogen Arjen, wat, wat, wat betekent Mo Farah hier in Groot-Brittannië? Het betekent heel veel. Ik was zelf bij de, de, de vorige zaterdag ja. in het Olympisch Stadion. En dat was de, meteen de, de, de beste dag voor de Brit in het atletiek. Uh, dat begon natuurlijk met Jessica Ennis en Greg Rutherford. Die letterlijk op dezelfde seconde... Greg Rutherford sprong de winnende ja. afstand bij het verspringen. Ja. Jessica Ennis kwam juichend over de finish... bij het laatste onderdeel van de zevenkamp. Half uur later Mo Farah. En zoals Andy het beschrijft... Dat, dat stadion, ik heb het zelf ook nog nooit zo meegemaakt... ging echt helemaal uit zijn dak. En dat komt ook door zijn persoonlijke verhaal, denk ik. Hè. Hij ja. is in Somalië geboren, in Mogadishu. Uh, als vluchteling hier naartoe gekomen, als jongetje van acht. Uh, moeilijk leven, had in het begin heel moeilijk op school. Hij sprak geen Engels. En toen heeft zijn gymleraar hem onder uh, zijn hoede genomen. En hij ontdekte al heel snel dat, de, dat hij een, uh, ja, een talent had voor het hardlopen. En dat heeft hij ontwikkeld. Kreeg hij zelfvertrouwen mee. Ging het goed op school. Ja, en de, ja, het verhaal, we zien nu het resultaat, hè? twee keer goud. De Britten hadden nog nooit, geloof ik, uh, goud op de 10.000 uh, gewonnen... Dus dat was echt uniek. En hij heeft twee keer goud. Dus hij is echt uh, een van de helden van de spelen hoor, voor de Britten. En een hele bescheiden aardige man. Ik, ik zal het moment ook niet vergeten... bij de series van de 5000 meter. Toen won hij. En, of hij werd derde of zo. Dat maakt allemaal niet uit, want je moest bij de beste vijf zitten. En dan liep een Filipino ook in die serie mee. En die eindigde, ik denk op 2,5 minuut. Ongeveer 1,5 ronde achter uh, Mo Farah. En Farah bleef wachten totdat die man over de finish kwam. Onder luid gejuicht van het publiek. Ja. En toen ging hij naar die filipino toe en hielp hem overeind. Want die man lag helemaal uitgeput over de finish als laatste. En hij hielp hem overeind, gaf hem een schouderklopje... en zegt, kom op joh, jij hebt ook een prestatie verricht. En ja. dat zijn net van die kleine dingen. Ja, dat ja. maakt het zo mooi. Nog, maar... even, nog, even, uh, uh, Arjen, nog even iets over Bolt. Uh, ik zei net Bolt, Bolt, Bolt. Uh, ik ja. hoorde net Markje, die merkte dat op. Dat oh. Bolt zich bewust heeft ingehouden om geen wereldrecord te lopen... Uh, omdat je geen bonus krijgt als je ah, op de Olympische Spelen een wereldrecord jongens, loopt. hou op. Wat een onzin. <tus> die man is honderdduizend keer helemaal binnen. Denk je nou echt dat hij voor die ton die hij wint... omdat hij een extra wereldrecord loopt... Dus ja, hij, zich heeft in zich hij heeft zich wel een paar keer behoorlijk ingehouden dat hij even omkeek. Uh, in de series en ja. de halve finale. <tus> dat hoort bij Bolt. Reken maar. En ik zie deze man al jaren en jaren lopen. Dat hele uh, uiterlijke vertoon... dat is een, een, een soort van uh, uh, verbergen van zijn zenuwen. Want reken maar dat er op deze man een spanning stond. Overal waar je in Londen loopt zie je hele grote posters van Bolt. Visa heeft hem geadopteerd. heeft daar miljoenen en miljoenen voor betaald. Denk je nou echt dat Bolt hier op de Olympische Spelen... geen wereldrecord wil lopen? Dat had hij echt zijn best niet zo gedaan op de vier keer honderd. Ja, Kloppen de feiten wel, als je hier een wereldrecord loopt... dat je dan geen geen... Ja. geen Hoeveel krijg je dan als je bij het WK ja, wordt een ja, wereldrecord? Ik dacht een ton, uh, ton oh. uh, dollars. Ja, dat is voor hem een uh, dag, dagwerk. Het is wat anders bij, ja. bij de marathon bijvoorbeeld, vanochtend. Daar komen Kenianen niet aan de start... omdat ze over een maand in Berlijn... Uh, een startgeld van uh, ik noem wat maar twee uh, of drie ton kunnen verdienen. Ja. En dat is voor die mensen belangrijker dan het winnen van een uh, gouden medaille. Hm. Hoe kijk je nu naar de toekomst van het uh, Nederlandse atletiek, tot slot? Goed? Ja, ja ik, heb, ik heb genoten. Huh? Ik, ik vind dat wij een uh, prachtige ploeg hebben gehad. Met uh, allemaal finale plaatsen of veel finale plaatsen en een enkele teleurstelling. Huh. Maar uh, laten we wel wezen, ik zei het al, het is de sport van de Olympische Spelen. En daar doen we het goed in. Arjen, wil je nog even iets vragen? Je hebt vele uh, atletiekstadions, Olympische atletiekstadions ja. van binnen gezien. Vier jaar geleden dat uh, spectaculaire burgers nou, in China. Ja. Hoe ervaar je het stadion in Londen? Dat was toch vrij simpel? Uh, uh, ik heb me erover verbaasd dat er geen dak op zat. Uh, dat de wind nogal vrij spel had. En het is mazzel geweest tijdens de uh, Spelen... dat de wind niet zo aanwezig was nadrukkelijk. Maar voor hetzelfde had was dit een probleem geweest. Regen? Maar uh, Regen was een probleem. Maar uh, ja... Het publiek heeft zoveel goed gemaakt. S'morgens en s'avonds 80.000 man die daar gewoon voor zaten. Nog nooit meegemaakt. In de zesde Olympische Spelen nog nooit meegemaakt. Dat er mensen bij het polstok hoogspringen van de meerkamp... smiddags om half twee, dat er nog 40.000 man zat. Ongelooflijk. Ja. En, en, en enthousiast voor iedereen. Want ik heb, ik heb net dat ook meegemaakt. Dat er was iemand die werd bij de steeplechase uh, Die werd al op een ronde gezet. Uh, terwijl hij nog een ronde had gelopen. En die, die knalde tegen de laatste bad. Die kwam er niet meer overheen. Die knalde er ja. tegenaan. Die moest met een rolstoel. En toch ja. iedereen nog steeds. Uh, uh, ook heel mooi die Afghaanse sprinster. Die als laatste bij de 100 meter uh, Eindigt vier ja. seconden, maar het hele stadion staat op en gaat voor haar juichen. Ja. Ja, dat was heel bijzonder. Ja. Ja. Het waren bijzondere uh, spelen. Ja. Ik kan niet anders zeggen. Heel ja, bijzonder. Ja, meer. Het stadion zit nu weer uh, vol. Uh, een van de toeschouwers is uh, Ed van der Bent. Ed, wat gebeurt er nu daar? Nou ja, het, het voelt alsof er onder ieder stoeltje hier. Die 70.000 toeren, inclusief die van ons een, een speaker zit. Zo word je eigenlijk uh, meegenomen door die trillingen. Maar het is uh, ongelooflijke kwaliteit aan uh, levende optredens. Live optredens die hier worden gedaan. Als ook met uh, soundtracks. Wat horen nu? Soundtracks van uh, David Bowie, als ik het goed heb. Maar we hebben ook een heel bijzonder, zou je kunnen zeggen, serenade moment uh, heb, hebben we gehad. Bij de openingsceremonie was er misschien een beetje de klacht dat er te weinig momenten van kippenvel waren. Ik heb ze overigens toen wel gehad, maar we, de, straks hadden we een moment van kippenvel. Want aan het eind van de speciale opname van Imagine, zo'n kwartier geleden, toen uh, u verlieten, toen werden er 101 brokstukken van een beeldhouwwerk naar binnen gebracht. En die werden op het middenterrein op het kruispunt van de krantenpagina's als puzzelstukjes samengebracht en vormden toen het gezicht van John Lennon. Terwijl hij dus te te horen was in speciale opname van Imagine een heel bijzonder moment. Nou daarna hebben we ook nog George Markle aan het werk gezien en gehoord met Freedom 90 en White Light, als ook uh, Kaiser Chiefs en uh, met uh, Pinball Wizard, de compositie van de Who. En uh, deze Kaiser Chiefs kennen we natuurlijk van de hit Ruby Ruby. Wel, en er is ook nog een link gelegd nu tussen muziek en mode. Want die gaan in de culturele nalatenschap van de Britten heel nadrukkelijk samen. En het stadion, daar zagen we zojuist een aantal zilverkleurige ballen in rondgaan. En die verbeelden de kogels uit een flipperkast. En toen ineens 50 scooters die kwamen binnenrijden. En de solist Ricky Wilson van Kaasje Chiefs die zong vanaf de scooter. En op acht hele grote billboards die werden rondgereden, werden foto's van bekende Britse supermodellen getoond. En uh, wanneer die doeken van de Billboards zojuist werden gehaald, werden die supermodellen in levende lijven zichtbaar. En die lopen nu op een soort van super catwalk, namelijk de Britse vlag. Die is op een hele andere manier weer op het middenterrein zichtbaar gemaakt. En ditmaal als een netwerk van looppaden voor die supermodellen. Een prachtig gezicht. Ja, dan gaan wij ons bezighouden met de krant van morgen. Ja, Jan van het oog. De Telegraaf opent met het succes van het Olympisch team in Londen. Ongekend noemt de krant het. De telegraaf weet ook al dat de medaillewinnaars morgen... een fantastische thuiskomst wacht in Den Bosch. De Volkskrant schrijft over het gevoel van de Londenaren... over wat de Feel Good Games worden genoemd. De investering van bijna 12 miljard euro... werd dit weekend door nog maar een derde van de Britten afgekeurd. Als Amsterdam de Speler wil hebben, dan is dit het eerste KW, schrijft de Volkskrant. Een Olympisch gevoel stimuleren dat verder gaat... dan een bezoekje aan het Hollandhuis. Voor zover bekend loopt het spoor van het computervirus Dorifel tot in Oostenrijk. Het virus is gebruikt om de gegevens van klanten van banken te achterhalen. De telegraaf schrijft dat het door Oost-Europese hackers is achtergelaten op Nederlandse computers. Ook al zijn er nog geen bewijzen voor de geruchten dat het uit Oekraïne afkomstig zou zijn. Ook metro schrijft over het virus en sprak met de Nederlandse Vereniging van Banken. Een woordvoerder zegt dat het schadebedrag door bankfraude gestaag is gestegen. Ook al is de strijd ertegen geïntensiveerd. De woordvoerder noemt nog maar eens de cijfers. In 2009 kostte bankfraude in Nederland 1,9 miljoen euro. Vorig jaar was dat 35 miljoen euro. Trouw beschrijft een merkwaardig verschijnsel... Het aantal auto's dat over de A9 rijdt, blijft ver achter bij de verwachtingen. En die A9 in Amsterdam, de Gaasperdammerweg, staat op de nominatie om voor heel veel geld te worden verbreed. Uit cijfers die trouw bij Rijkswaterstaat heeft opgevraagd, blijkt dat er nu aanzienlijk minder auto's per dag over de weg rijden dan in 2005. De verbreding is gepland, omdat juist op groei is gerekend. D66 wil het aantal provincies inkrimpen, sterk inkrimpen zelfs. Dat staat in het verkiezingsprogramma... en is al een tijdje op de site van D66 te lezen. Het AD maakt er morgen werk van. D66 wil uiteindelijk naar vijf of zes zogenoemde landsdelen. Verder gaat het aantal gemeenten worden gehalveerd... en mogen alle waterschappen en regio helemaal verdwijnen. Dat zou een bezuiniging opleveren van 1 miljard euro. In de reactor in Petten is een proef gestart met het maken van medische isotopen met laag verrijkt uranium als grondstof. Tot nu toe wordt hoog verrijkt uranium gebruikt, schrijft het Nederlands dagblad. Maar het is de bedoeling om in 2015 over te schakelen, zoals tijdens de internationale nucleaire top in Seoul is besloten. Medische isotopen worden veel gebruikt in de geneeskunde, bijvoorbeeld bij de behandeling van kanker. En de, de Radboud Universiteit in Nijmegen wil samen met een verslavingszorginstelling een proef doen met ibogaïne. Dat is een middel dat drugsverslaafden zou kunnen helpen af te kicken, schrijft de Volkskrant. De stof heeft een sterk hallucinerende werking. Het middel is in Nederland niet verboden. Maar wel omstreden als middel om af te kikken vanwege die hallucinerende werking en andere bijwerkingen. En trouwens schrijft dat de belangstelling van internationale bedrijven voor afgedankte mijnen in Spanje toeneemt. Dankzij de wereldwijde economische crisis is de vraag naar waardevaste mineralen als goud en zilver gestegen. En ook neemt de Chinese vraag naar grondstoffen nog altijd toe. In de regio Extremadura is vergeleken met afgelopen jaren een veelvoud aan vergunningen uitgegeven. Om te zoeken naar nikkel, ijzer, wolfraam en goud. me llaman calle y ese mi orgullo yo sé que un día llegará yo sé que un día vendrá mi suerte un día me vendrá a buscar a la salida un hombre bueno pa toda la vida y sin pagar mi corazón no es de alquilar me llaman calle me llaman calle calle sufrida calle tristeza de tanto amar me llaman Sin futuro me llaman calle la sin salida me llaman calle calle más calle la que mujeres de la vida suben para abajo bajan para arriba infinita por la gran ciudad me llaman calle me llaman calle calle sufrida calle tristeza de tanto amar me llaman calle calle más Siempre en a cualquier hora me llaman guapa, siempre a deshora Me llaman puta, también princesa Me llaman calle, es mi nobleza Me llaman calle, calle sufrida Calle perdida de tanto amar Me llaman calle, me llaman calle Calle sufrida, calle tristeza de tanto Die Tristezza de tanto de tantoma. de tanto Ja, vast wel wie dit uh, wie dit was. Mano ciao denke ik. Opnieuw. Ja, me, jamam... me jamam... Arjen ja, van der Horst, correspondent hier in, in Londen... die straks volgens mij ook in een gat valt... zo groot als een <laughs> London Eye, denk ik. Ik heb nog de Paralympische Spelen. Oh, die ja, die dat beginnen is waar. over twee weken. Ja, jij hebt een goede reden om af te kicken. Dan Even wat jouw persoonlijke hoogtepunten zijn van, uh, van, van deze spelen. Die uh, zouden we graag met je doornemen. Ja. Je hebt je, hebt, je hebt ook voorbereid, geloof ik. Dus ja. uh, we gaan ze nu horen, Nou, eentje, eentje had ik er al genoemd natuurlijk. Hè. De, de, het bokschout voor Katie Taylor. De ervaring in dat uh, stadion met dat gigantische geluid van de Ierse fans, het zingen. Um, mijn tweede favoriete mo moment uh, was Marianne Vos, het goud van, uh, van haar. En die zijn natuurlijk bijzondere meda gouden medailles geweest... van Ranomi, van Epke Zonderland. Maar wat ik zo knap vond aan uh, wat zij deed... ik was er ook bij, dat was uh, mooi om te zien sowieso... Dat ze hadden één wedstrijd, daar moesten ze het doen. Ze hadden een plan. Het hele team uh, had er goed over nagedacht. Zij die wegging, uh, de anderen die het, het treintje gingen storen. Uh, en je zag gewoon toen ze de finish naderden: van ja, je kreeg toch echt het gevoel. ze heeft het zo in de vingers dat gaat ze winnen. Ik vond die overwinning zo ontzettend knap. Uh, dat ze dat, uh, dat plan tot perfectie hebben uitgevoerd. Ja. Dan gaat Marjane Vos aanzetten. De Russin is geklopt. Armendstedt in het wiel. Komt Armendstedt er nog overheen of komt ze er niet overheen? Marjane Vos gaat door. Ga door. Pak die Olympische titel. Doe het gewoon. Ze heeft hem. Olympisch goud voor Marianne Vos. Geweldig. De Nederlandse heeft hem. Eindelijk heeft ze die gouden plak te pakken. Voor Armendstedt en voor Zabalinskaya. Ja, en, en dan heb je die, die, die, die inmiddels klassieke foto, geloof ik. Die hangt hier ook in het, ja. in het Holland House. Dat ze, dat ze de armen mogen doen. Dat je die. die, die, die ze, haar de heeft. enige Holland die de voorpagina's heeft gehaald. Ja, ja nee, maar het gaat inderdaad het gaat ja, om die, die foto. Die, die, die haren van haar, die zie je overeind staan op de, op de kippen, armen. Kippen, kippen, dat op de armen. Ja, ja, de, de, geweldig. De Times had inderdaad de volgende dag een schitterende foto. Maar, op, maar, maar op de voorkant stond uh, uh, Armstead. En dan, dan klap je klapte hij hem, hem, hem open. En dan zag je Vos daar nog voor fietsen. Ze ja. hadden ze echt geweldig gedaan. Je jouw uh, uh, derde fragment. Ja, dat is het zwemmen. En dan zou je denken, het goud van Ranomi... dat was natuurlijk ontzettend knap dat ze die twee gouden plakken haalden. Maar ik vond eigenlijk... De, de mooiste. Uh, uh, ja, wat het mooiste wat Renomme deed was tijdens de estafette. En ik zat te kijken en ik dacht op een gegeven moment. Ja, dat gaan ze echt niet redden. Ze, rennen, ze lagen op een vierde plek. Op een gegeven moment zelfs, geloof ik. De afstand was enorm. En toen kwam die raket die in het water sprong. En bijna, bijna hadden ze het gered. En het is ontzettend moeilijk volgens mij. Zo niet onmogelijk. Om met, geloof ik, dezelfde Esta ploeg als vier jaar geleden. Uh, de titel te verdedigen. Dat kan misschien als individu. Maar met vier mensen. Uh, en ze had het toch bijna gered. En vooral haar uh, laatste uh, uh, zwempartij. Dat, was, ja, dat vond ik ontzettend mooi. Slenger doet wat ze kan. Maar Chromo Widjojo heeft meer kwaliteit. Is de betere zwemster. Ze er ligt ernaast nu. Chromo Widjojo of nog niet. Het wordt heel spannend. Het wordt toch Australië. Het wordt Australië. Melanie Slenger houdt het vol. Het goud voor Australië. Het zilver voor Nederland. En het brons voor Amerika. Nederland is omtroond als olympisch kampioen. Ja, tuurlijk, we hebben niks gewonnen, we hebben alleen maar zilver verloren, of goud verloren. Dus uh, ja, ik ben nog niet blij. Dat, uh... Ja, dat kwam later wel uh, die, uh, ja. die die blijdschap met een mooi verslag van onze eigen Bobinho. En dan. Ja, het kan niet anders. De halve finale van de hockeyheren, we hadden het er al over. Ja, dat was, ik was er de eerste helft al bij, zei ik. En ik het was, toen stond het al 4-1. En ik, kreeg, ik ging daarna weg en kreeg voortdurend tekstjes 5-1, 6-1. Ja, dat was ongelooflijk natuurlijk. Stel je dat je Engelse vrienden ook? Dat je dit, <laughs> uh, ja. Ja, er werd nog wel aan gerefereerd, maar liever niet. Nee. En to, het, het was, uh, ja, voor hockey is dat ongelooflijk, zo'n uitslag. Ja! Ah, Floris Evers voor 7-1. Het is toch niet te geloven? Het is toch niet te geloven wat hier gebeurt? 7-1 in een halve finale. Ja, het is gebeurd. Het is uh, klaar. Nederland wint de halve finale van uh, Groot-Brittannië. En we zijn er natuurlijk blij mee. Ja, 9-2 uh, voor alle duidelijkheid was het uh, uiteindelijk. Wat heb je nog meer? De laatste. Uh, dat was de dag dat ik eigenlijk voor het eerst dat echte Olympische gevoel krijgen, Want ik ben er geen sportverslaggever, dus uh, ik zag niet heel veel van de sporten. Zeker die eerste week niet. En dat was zaterdag, hè, de tweede zaterdag. Je hebt uh, voor in... het journaal heel veel reportages ja. gemaakt. Ja over... ja, over het Radio 1-journaal ja, ja. en, en, en online. Dus zaterdag uh, naar het Olympisch Stadion en uh, Jessica Ennis, de postergirl... die zijn al vier jaar overal in die stad. Die druk moet op haar enorm zijn geweest. Nou, ze had het ontzettend goed gedaan in de eerste zes onderdelen. Dat goud kon er eigenlijk niet meer ontglippen. Toen begon ze haar race. Nou, ze lag al meteen voorop uh, als winnend uh, afgesloten. Precies op dat moment dat zij uh, juichend over de finish gaat... en dus het goud kreeg, sprong Greg Rutherford even verder. Je wist eigenlijk niet waar je moest kijken. Zijn winnende sprong, 8 ,31 meter geloof ik bij het verspringen. Ook een Brit... Uh, Twee gouden medailles op dezelfde seconde. En dat stadion dat ontplofte werkelijk. en Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt dat ze zoveel geluid in zo'n groot stadion. Een heel mooi moment. Oh, ik heb uh, toch niet gauw kippenvel hoor. Alhoewel, bij topsport is dat uh, uh, toch niet zo moeilijk. En zeker niet als je de ronde bijna ziet die uh, de Ennis heeft gelopen. De Britse in tranen is ze. Ze kwam uh, als eerste over de finish in die laatste... Hieten heeft het geweldig gedaan. Echt fantastisch. Enes is dus Olympisch kampioen. Hier in haar eigen stadion. Farah, Bekelen. Gaan de laatste bocht in? Komt de laatste bocht zo uit? Het publiek gaat staan. Wat een race. Wat een eindsprint. En wie gaat dit winnen? Komt ook Rub nog naar voren. Rub probeert erbij te komen. Maar het is Bo die wegloopt. Bo Ferra, de Engelsman, gaat winnen. En Rub wordt heel verrassend tweede. En dan wordt Bekelen derde. Maar Farah komt nu over de finish. 27. 30, 43, helemaal gek worden ze hier, de derde gouden medaille. Ja, dat was, uh, drie... dat was een half uur later hè, met Mofer. Ja. Die, uh, die toen dus ook goud won. Uh, ja, ontzettend uh, bijzonder moment was dat natuurlijk. Ja, drie keer goud op één avond. Dat ja, dat ]en? hebben ze nog nooit eerder gedaan. Dus dat was, uh, dat, dit was eigenlijk de grote sprong voorwaarts voor de Britten. We zagen het vier jaar geleden al: veel goud bij het baanwielrennen, veel goud bij het roeien. Dat zijn eigenlijk de klassieke onderdelen waar de Britten altijd wel goed scoren. Ze moesten het nu gaan doen bij het atletiek. Hè? De vleugels uitslaan. Letterlijk ook vleugels kregen ze. Hè? Dat zei Mo na afloop van zijn race. Dat volle stadium dat voor hem juicht. En hij zei van ja, daarom ging ik gewoon harder lopen. Je zag het ook bijna aan hem. Hè? Hij liep zo licht uh, niet, niet in te halen toen hij op de finish af, afstevende. Het gebeurde allemaal in het stadion waar nu de sluitingsceremonie aan de gang is. Het uh, van de band. Ja, Herman, ik heb toch zelden. Dit is mijn zesde sluitingsceremonie die ik uh, mag ondergaan. Toch een, een zoveel taferelen gezien. Normaal zijn het wat uh, ja, podiumartiesten. Men gaat staan en men wordt toegejuicht. Maar nu, men brengt het in een geweldige context. Want uh, je zou kunnen zeggen: de trottoirs en andere bestrating. die mogen dan overdag grijs zijn. Maar nu wil men uitbeelden dat s'nachts dromen we in hele bonte kleuren. En we kijken nu naar het palet van het uh, dagelijks Britse leven. Zoals dat uh, verbeeld wordt in zoveel liedteksten. Want de lyrics, de liedteksten, daar ging het, wat betreft de organisator van deze, deze prachtige voorstelling, ging het met name om. Dat moet allemaal nog maar eens nagelezen worden. De Britten die hebben individualiteit en vrijheid van gevoel hoog in, hoog in het vaandel. En dat zie je ook in die liedteksten. En Russell Grant uh, zingt Pure Imagination uit Willy Wonka en The Chocolate Factory. En hij zat op het dak zojuist van een denkbeeldige touringcar. En toen de bus bij het centrale podium aankwam, stapten de passagiers waaronder het vioolkwartet bont uit. En spoot de bus een enorme lichtgevende veelkleurige inktvis, een octopus, uit. En die enorme tentakels die zijn zojuist uitgelegd in het patroon van de Britse vlag. Dus over de kleurbanen van de vlag steeds weer die Britse vlag centraal. En dan eh, krijgen we zo dadelijk dat er drie limousines, praat maar even vooruit, anders moet ik steeds in terugblik eh, praten. Die rijden straks over de bedekte atletiekbaan. En tien Londense taxis die zullen dan een ballet gaan uitvoeren. En eh, vijf ervan komen dan plotseling tot leven met kleurrijk ledlicht. En die hebben dan ineens een tijgerprint, een babyroze plaatwerk en de Britse vlag. Ik ben benieuwd hoe dat ballet van die taxis eruit ziet. Want we weten al van de openingsceremonie dat een ballet van ruim 200 ziekenhuisbedden van de National Health Service ook mooi kan zijn. Welke, welke sterren heb je al gezien, Ed? Nou ja, te veel dat om, om, nu zetten we Fatboy Slim. Heb je en, George Michael al gezien? George Michael, die hebben we gezien, die hebben jullie jammer genoeg uh, gemist. Ik heb hem wel gemeld met Freedom90 en White Light. En uh, verder hebben we nog Annie Lennox en Ed Sheeran hebben we gezien. Een uh, prachtig, die, uh, Annie Lennox kwam letterlijk als een boegbeeld uit de mist in een, in een galjoen. ...vlakbij de samengeklonterde Olympische vlam... ...die dus bestaat uit 204. Branders die zal straks worden gedoofd... ...en dan zullen elk van die... Branders die meegevoerd zijn tijdens de openingsceremonie. Dat was een beetje een geheim iets. Van wat wordt daar nou meegevoerd? Die schotels, wel die werden gemonteerd aan het eind op een buizenconstructie. En dat werd uiteindelijk samengebundeld tot die Olympische vlam. Die men overigens op een andere plek heeft gebracht. Direct na de openingsceremonie. En ja, ook wat die ledverlichting hier doet. Het is werkelijk onbeschrijfelijk. En wat ben je hier als kijker in het stadion, die 70.000 toch bevoren? Want dit is gewoon niet. Te bevatten door de camera's, want al staan hier nu 80 camera's, die kunnen wel het geluid eh, en het beeld van Jesse eh, J, kunnen ze met de price tag naar voren brengen, een grote hit op dit moment, maar eh, ja, op beeld is het maar moeilijk allemaal te vatten. Ja. Wat, waarschuw je even dat de Spice Girls komen, want uh, daar heeft Herman nou al de hele avond om gezeurd. Dus, uh... nou, ik zit, want ik zie overal hier in de stad staat die George Michael met zijn hagelwitte uh, gebit uh, op de billboards. Uh, dat hij <laughs> uh, vandaag uh, zijn nieuwe album uitkomt. volgens mij zit gewoon in, uh, dit feestje gewoon bedoeld om, uh, om zijn album te lanceren ja, trouwens. Hier zou hij willen zijn hoor. Ik zag net Fatboy Slim, dat is een van mijn favorieten. Uh, elke zomer, dat is een uh, DJ uit Brighton. Heeft hij een groot feest daar op het strand. En dat zijn echt knalfeesten. En nou, nu hebben ze het feestje daar naartoe verpraat. Zo lijkt het. Dat, dat, dat swingt daar. Margie Theewen, vergelijk het eens dus even met de, de sluitingsceremonies die jij hebt meegemaakt. Zit er een soort van verandering in? Zet er dus een trend op een ja, of andere manier? Ja, het is veel mooier. Dat ja? ja, is echt bizar, want de, wat uh, uh, net al gezegd werd, dat ze vooral uh, gaat, uh, artiesten hadden die optreden de vorige keer. En nu is het echt een show, gewoon die, die op te pushen, of die kwal die ik net zo goed ook noemt. Het ziet er fantastisch uit. Maar ja, Engeland heeft natuurlijk ook een line-up, ja, daar word je helemaal eng van. Wat ja. ze langs lieten komen, ze hadden een nieuw nummer van, uh, een nieuw, nou ja, voor zover mogelijk, nummer van John Lennon, wat uh, uitgegeven is door zijn vrouw Yoko Ono, wat net helemaal gespeeld werd. Ja, dat kan alleen in Engeland. Met welke artiesten ja. moest jij het doen? Uh, doen? Het is heel erg dat ik niet meer geloof, GST... GST was het niet geloof ik? Siesto was inderdaad een in 2000 bij, oh, nee. Maar het is inderdaad... Ik weet het niet eens meer. Ik Enkele ben natuurlijk ook wel een type die heel veel naar concerten gaat. Dus ik heb wel wat mensen gezien in de afgelopen tijd. Maar wat in 96 tot dat, ik weet het niet eens meer. Maar wat hier allemaal langskomt... De Keizer Chiefs deden net... Uh, uh, Pimble Wizard van uh, de Hoena. De Hoena zou ja. ook nog komen. Tenminste, degene die nog leeft. Ze hebben ook wel te kiezen. hier. Nou ja, maar ik, denk, ik denk dat een show zoals deze, wat nu bij de sluitingsceremonie ja. wordt gedaan... dat zou een jaar of acht, twaalf geleden niet meer staan als openingsceremonie. Maar denk eens even na over de sluitingsceremonie 2028, jongens. Wie is er gedaan? Kus Meeuwens. Jantje Smit. De ja. toppers. Ja. Ik weet het niet. Ja, de drie J's. Ja. Niet zo denigrerend. Uh, nee, ja. dit nee, maar dan gaan we toch wel dit soort artiesten uitnodigen. Nee, het is ook niet eerlijk. Hè? De Britten hebben zo'n rijk uh, muziekrepertoire. Ik bedoel, daar kan, kan niemand tegenop. Nee, dus, nee, dan moet je het over een hele andere... Andere boek gooien waarschijnlijk. Natuurlijk, ja. ja. komt houden we nog even binnen. Ja, waanzinnig. Goed, laten we even kijken in, uh, in Australië, want daar zitten ze waarschijnlijk ook uh, voor de buis. Want bij jou is het nu uh, vroeg in de ochtend, denk ik, uh, uh, Robert Portier. Ja, klopt. Ja, klopt inderdaad, uh, ik zit voor de, de televisie met te kijken. en ik zit te ja. kijken. Ja. Uiteraard. Weet, je, weet jij dat nog? Want ik overval je nu met deze vraag, maar bij de, bij de uh, sluitingsceremonie van, uh, van Sydney, weet jij nog wie er toen of was je toen nog niet actief als correspondent? Nee, ik was toen nog niet actief als correspondent, nee, nee, nee. dus ik weet eigenlijk niet wie er toen hebben opgetreden. Maar eh, een van de grote angsten hier in Australië is natuurlijk wel dat dit misschien wel de beste Spelen aller tijden kunnen worden. En ze zijn zo verschrikkelijk trots op die titel in Sydney, dat ze die liever niet kwijtraken. Ja, nou dat begreep ik inderdaad wel van collega's die ook in Sydney erbij waren dat uh, met name ook uh, de, de organisatie was perfect, het weer was perfect, de vrijwilligers waren uitermate vriendelijk. En dat hebben we hier eigenlijk min of meer ook gehad. Um, uh, um, kijk even naar Arjen van der Horst. Wat zou dan het verschil met Sydney nu kunnen zijn dat Londen de best games ever zou kunnen maken? Oeh, ja, dat vind ik wel moeilijk, want Sydney, ik woonde toen in Sydney <laughs> trouwens. Uh, ik heb die aanlopen maar ah. meegemaakt. En... Uh, ja, het weer is natuurlijk wel veel beter in Sydney. Dat, uh... Ja, maar de tweede week niet hier was het ook prima, toch? En voor de sporters was het inderdaad ja, heel extreem. Maar voor, als toerist is het wel lekker toeven, natuurlijk. Maar het is ja. natuurlijk de, de, oude, de oude concurrent, uh, de competitie natuurlijk ook... tussen Groot-Brittannië en Australië, Robert, want het uh, speelt hier enorm. Ja, ja onder uiteraard. Robert, Kijk, ja. voor Australië geldt... Ja, sorry, neem me niet kwalijk. Ja, voor Australiërs is het natuurlijk ontzettend belangrijk uh, om uh, te winnen in sport. Maar het allerbelangrijkste is het nog wel als dat gebeurt tegen een Engelsman of tegen een Brit. Uh, dat zijn tenslotte de oude vijanden. En uh, het is een beetje zoals in Nederland, uh, Nederland tegen Duitsland... Als we uh, tijdens het EK voetbal winnen van Duitsland... dan is het e toernooi eigenlijk al wel zo'n beetje geslaagd. Nou, zo is het met heel veel sportevenementen voor Australiërs. Zolang ze maar winnen van de Britten... dan maakt het niet zo heel veel uit wat er voor de rest gebeurt. Hoe, hoe hebben ze het dan ervaren, Robert? Ik uh, zag woensdag, ze, ze hadden heel lang nog maar één medaille, gouden medaille. Ze hebben laatst een sprintje getrokken. En de, Britten zei, de Britten zeiden, we willen voorkomen wat, wat er met Australiërs gebeurt na de Spelen. Dat ze toch wel wat wegzakken. Is daarop gereageerd in Australië? Nou, in Australië is in ieder geval na de eerste week toch een uh, lichtelijke paniek ontstaan. Want men had vooraf een beetje gerekend op de vijfde plek in het medailleklassement. Uh, in 2008 in Beijing uh, slaagden ze erin om ongeveer 14 gouden medailles te winnen, uh, 46 in totaal. En uh, ze wilden eigenlijk net een stapje beter zijn dan vier jaar geleden. Nou, de meeste medailles worden meestal in het zwembad verdiend. Dus uh, de eerste week ging iedereen er goed voor zitten voor de televisie. En tot overmaat van ramp scoorden ze daar uh, eigenlijk maar één gouden medaille. En dus maakte men zich ernstig zorgen over uh, ja, wat er nu verder moest gaan gebeuren. Want het leek uit te lopen op een enorme ramp. Ja, misschien moeten nou, we even gaan het luisteren naar dat getrokken. fragment, Robert. We gaan even luisteren naar dat fragment. Ja, is goed. James Magnussen. Strijd met Nathan Adrian om de overwinning en Verschuren komt heel dichtbij een bronzen medaille. Maar die gaat hij net niet halen. Adrian wint. Nathan Adrian wint. Hij verslaat James Magnussen. Wat een sensatie. De zoveelste in dit bad. En kijk eens naar de vreugde bij Adrian en de deceptie bij Magnussen. De aantik. Ja, wat scheelt het. Het scheelt niet, het scheelt één honderdste, honderdste van een seconde. Ja, dat was... Eén honderdste James... van een seconde. Dat was hem, James, James Magnussen moest het gaan doen, hè Robert Portier? Ja, dit was absoluut één van de meest dramatische momenten die eerste week. Want James Magnussen, die was wereldkampioen op die uh, 100 meter vrije slag. En had zo'n enorme voorsprong, dat hij bijna met één hand op de rug wel even die gouden tik, pak zou gaan intikken. Ja, je hoorde het, met 100 honderdste van een seconde verschil werd het toch nog zilver. Nou, dat is echt ervaren als een bijzondere nederlaag in Australië. Juist op die 100 meter, juist in het zwembad. Uh, en eigenlijk al die andere zwemmers deden het ook niet zo goed. Waar men uh, nou, alles bij elkaar toch wel tien medailles had uh, gehoopt. ja, bleef het dus maar bij eentje. En die ene die werd dan ook nog eens een keertje gehaald door de dames. Vier keer 100. je hoorde het net al. Uh, tegen Nederland, Nou, dat is voor ons natuurlijk wat zuur. Uh, maar dat was dan eigenlijk hun enige echte succes. Ja, en die tweede week, ja, dat, uh, dat heeft het gelukkig nog een beetje goed gemaakt. Maar ik denk dat er toch met een, nou ja, een beetje een, een, een zuur um, zure blik terug wordt gekeken op deze Spelen. Maar één gouden medaille, meer dan wij, hè? Ja, ze Zij hebben er zeven de en wij hebben er zes. Ja, ja, maar ja, ze staan op de tiende plek, geloof ik, in die medailleklassement... Uh, dat is natuurlijk wel heel ver verwijderd van die uh, vijfde plek. Zeker als je kijkt naar het totaal aantal medailles. Hè? Nu pas zeven. Bij de vorige spelen veertien gouden medailles. Uh, ze hadden zich er vast wel wat meer van voorgesteld. Uh, wat extra pijn deed trouwens uh, na die eerste week... was dat Nieuw-Zeeland al drie gouden medailles had, had en zij slechts één. En dat is toch een klein beetje dat wij kijken naar Luxemburg... en dat we dan zeggen van hé, hey, verdraai, die staan toch wel een heel stuk hoger... dan wij in het medailleklassement. Ja. Nou goed, dan uh, hopen we dat ze het over uh, in ieder geval voor hen. Uh, hopen we dat ze het over vier jaar uh, beter gaan doen in uh, Rio en dat Australië zich als uh, sportnatie weer opnieuw op de kaart gaat zetten. Dankjewel, Robert Portier. Ja, we gaan naar uh, Ed van der Bent. want het uh, moment van Herman is aangebroken, denk ik, zolang ze de Spice Girls uh, zijn onderweg. Dacht ik. Ed of niet? Ja. ja, de Spice Girls. Uh, die gaan uh, Spice Up Your Life en One gaan ze brengen. Oh. Terwijl we Kenne. nu nog genieten van uh, de. Soundtrack van uh, de BGS. You should be dancing. Die uh, wordt feest. nog even in een reprise gebracht. Want uh, de binnenkomst uh, wordt elk moment verwacht. Van de meest bewierookte damesgroep, als ik dat zo mag uitdrukken, van het Britse vasteland. En uh, ja, wannabe, dames en heren, dat uh, met vocalisten Liam Gallagher straks uh, ook nog. Het is uh, alles wordt hier uit de kast getrokken. En uh, ja, waarom nu het dus zo lang voordat die Sparspils uh, komen? Want die soundwerk van de beatjes. je ziet op het middenterrein zie je die sporters heel slecht. Want het is zo helverlicht. Nu kun je ze bij te zien, want het is wat donkerder op de tribune. En uh, dat betekent dat we ook het midden te rekenen zien. Dat wordt nu ook wat beter verlicht. En ook die sporters die kijken rijkhalsend uit. daar komen die taxi's die ik al eerder genoemd heb. Het zijn er nu nog zo'n tien stuks. Die rijden voor een deel het podium op. De bekende Londense taxi's. Die zwarte. Een uniek concept. Want je kan er met zes, zeven, acht man heb ik al gezien de afgelopen twee weken. En dan kom je er nog ongekreukt uit. Fantastisch concept. Maar nu gaan die auto's hier op dat platform rijden. En er zullen zo dadelijk vijf van die taxi's. Die zullen dan met speciale ledverlichting omgetoverd worden. En welke zijn het? Want je ziet aan de buitenkant helemaal niets. Je ziet alleen de normale verlichting. En dat oog als het ware midden boven de voorruit, dat die taxi vrij is. Dat is de enige verlichting. Maar daar zien we al de auto's die nu, die taxi's die op het middengedeelte komen. Fantastisch hoe men dat gedaan heeft, technisch. Met ledverlichting. Nu, nu die uh, hele bonte kleuren. Babyroze plaatwerk, de Britse vlag. En we zien dan een tijgerprink. En wie stappen eruit? Het zijn inderdaad de Spireskulls. En laten we gaan luisteren. Volgens mij, volgens mij hebben ze langer bij de nagelstylisten uh, en de kapper en uh, ja, ja, de, de make-up gezeten. Ze doen dat tegenwoordig de, een de, stuk langer over de make-up dan vroeger, denk ik, hoor. De ja. dames van de uh, Spice, Het was wel ja, heel ja, goed. Ja. Maar ja. was dat zo echt zoals je verwacht ook, Herman? Uh, dat, je, dat je ervan had voorgesteld? Nou ja, vroeger ging ik altijd even naar het toilet als ze kwamen. Uh, nu is <lacht> hij vast in het Het is toch mooi dat ze in taxi kwamen. Kunnen ze meteen door naar huis? Ja, nee, maar ze gaan ik gewoon nog dat... even door, geloof ik. Er ja. uh, ja. komt ja. nog een nummer. Ik weet het niet. Uh, het is niet uh, voor mij, geloof ik, dit... Nee, toch echt Ik vind niet? dit wat nu komt beter. Hoor je dat nog? Ja, ik hoor de eindtune van mij kwam. Zo. Ja, klopt ook. Ja, het is zo meteen het laatste uur, jongens. Van de Radio 1 Sportzomer. Ja. Heel langzaam uh, telt de klok uh, terug. Maar goed, we kunnen ook zeggen, we hebben nog één uur uh, te goed. Dat kan natuurlijk ook nog. Uh... We wachten eigenlijk op de Stones, hè? Dat hebben jullie ook, hè? Ja, een beetje wel. <lacht> ja, het is niet aangekomen. En Kate Bush, daar wacht ik ook op. Dat heb ik ook ergens gelezen. Dat zou een mooie verrassing zijn. En Elton John? Maar niet dat wacht, maar ik daar nee, maar ik verwacht... Nee, niet ik daar dit ik daar. Candle in the wind. Dat gaat wel nee, nee, nee, ik verwacht hem gewoon. I'm still standing, dat vind ik dan wel weer een lekker Zit je nummer. dan ook naar het toilet? <lacht> nee. nee. Ik ga jou niet alleen laten het laatste uur. Dat uh, vind ik dan weer leuk. En het laatste uur, dat begint uh, nu eigenlijk al. Ja, nu eigenlijk. 12 uur. De Radio 1 Sportszone. Herman van der Zand en Robert Meder. Ja, we duiken moeiteloos duiken wij, uh, van het 1 uur in het andere uur. Je hebt het soms ook geen helemaal niet in de gaten dat het volgende uur begint. Nee, uh, nou ja, waar waren we ook mee bezig? Ja, Sluitingsceremonie. Sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in Londen. Ja, en Markje Thewe en uh, Arjan van der Horst nog steeds uh, hier aan tafel, die zo meteen mee gaan praten over uh, het slot van de slotceremonie. Eerst Mark Visser de... uit het internationaal.